Buiten en zonder en stilte en zomer en hemel en ooi. Eten en drinken en geven, krijgen en mogen en mooi. Buiten en zonder en stilte en zomer en hemel.